klassieke grondrechten of vrijheidsgrondrechten. Op grond van artikel 1 EVRM verzekeren de verdragsluitende partijen aan een ieder, die tot hun rechtsmacht behoort, de rechten en vrijheden welke zijn vastgesteld in de eerste titel van het verdrag. Het gaat daarbij om de bescherming van de menselijke waardigheid. Die bescherming, de verplichting tot de verzekering van de verdragsrechten Rust in de eerste plaats op de verdragsstaten Zelf. Zij moeten zelf de naleving van de bepalingen doen garanderen. Handelen in lijn met deze uitgangspunten behelst het respecteren van de menselijke waardigheid als grondslag voor klassieke grondrechten. Het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten. Bij sociale grondrechten moet de overheid actief optreden om deze grondrechten waar te maken. Maar burgers kunnen ze niet bij de rechter afdwingen. Bij klassieke grondrechten moet de overheid zich passief opstellen. De burger kan klassieke grondrechten bij de rechter afdwingen.